Reis op de plaats. Een serie hoorspel door Heer van der Ploeg. Regie Est de Vries Junior. Eerste deel. Verhaal halen. Ja, ja. U staat dus, professor. ...dat het huidige wetenschapswerk te veel op de toekomst gericht is... ...met verwaarlozing van het verleden. Inderdaad, dat is mijn overtuiging. Het verleden ligt praak. Het verleden is ongeruimd. Ja? Pardon. Ja? U hebt mij laten roepen, professor? Ga zitten, Beuk. Zodat hij van gewoond is, met onderzoeken aan de grote klok te hangen, lijken me toch je getuige te laten zien van dit gesprek. Eh, waar was ik, vraagvraag. U zei, het verleden is ongeret, uh, correct, Ja, hoor. precies, Vlaagstra. Ja. Daarvan uit gaan we. Komen Als we ik dus... u even in de reden mag vallen. Het verleden lijkt me nou niet direct ongerept. Mag ik even? Ja. 1600 slag ja. import. voor het 1000 tot 1200 kruistochten, vechten. 1296, volgens de vijfde vonderd. die is vechten, maar slachten. Ik wil maar zeggen, de hele geschiedenis is één alleen schakeling van hakken, rammen, beuk. Het is een naamspeling, beuk. Niet het verleden, maar de toekomst oh, is ongericht. ja, je slaat laat duur, beste kerel, de toekomst ongericht. Nou, het zal dus niet lang duren. Ja, tegen die tijd heet het alweer weer verleden. Wat zeg je? Nou ja, maar doet er wat niet, hoor. Kijk, het zal je intussen duidelijk zijn, het dat ik me wil specialiseren op het verleden. Het geschiedkunde dus. Nou, laten we het leven de geschiedkunde doen, hè. Leven? Uh, inderdaad. Kijk eens. Al mijn toch al vrij spaarsame vrije tijd heb ik besteed aan mijn grote ambitie. Het verleden. In het diepste geheim... Dat heb ik gewerkt en dan nu voltoe de machine. Huh? Nee, zelfs tegen jouw vlag, heb ik gezwegen. Kom nog meer, dan zal ik jullie nu mijn levenswerk laten zien. Hier is het. Nou. Ongetwijfeld heeft het jullie wel eens verwonderd dat ik dit vertrek altijd zorgvuldig gesloten heb gehouden. Dit Vlaagst me? Ja, dat kan ik inderdaad niet ontkennen. Ik ben door. zorgvuldig te werk gegaan. Ik heb ook nog nooit met iemand over mijn geheim gesproken. Zoals je weet hebben de muren soms zintuigen. Dat maakt me nieuwsgierig. Een ogenblik, Peuk. Een ogenblik. Nu het resultaat van mijn werk. Een betonmolen? Zeg soms ben je verduiveld kwetsend, kerel. Ja, ik neem aan dat u dit een naam hebt toegedacht. Maar tot een spijt moet ik bekennen dat het ook mij sterk aan een betonmolen of zoiets ja, ja. van die aard doet denken. Zelfs je omschrijving iets van die aard is volkomen juist. Tot op heden bestond er voor mij geen behoefte aan een naam voor mijn toestel. En nee, ik geef toe. Jullie mogen hem kennen, openbaar het zeggen als een gebrek. Goed. Wij kunnen dus spreken van een, een terugblikker, een historieoproeper, een... Een verhaal. Oh. iets in die trant. Goed. Door het noemen van deze namen zal jullie de functie wel ongeveer duidelijk zijn. Door middel van deze machine kunnen we... Het verleden doen herleven de projectie of zo. Nee, nee. Wij kunnen terugkeren... ...in het verleden. Wat? Je... Wij kunnen spreken met middeleeuwers... ...met vader met zonder. Alle gewoonten, zeden... ...en gebruiken van die volken... ...zullen we kunnen bestuderen. En dat allemaal door het gebruik... ...van deze... ...verhaalhaler. Zo. Oh. Kunt u iets vertellen... ...over de werking van de machine? De mens... ...of mensen die wij naar het verleden sturen, moet plaats plaatsnemen in wat waarschijnlijk de molenbak, zou noemen. Nee, de molenbak. Deze bak wordt dan van alle richtingen uit doorschoten met die de zich in de pak bevindende voorwerpen en levende wezens projecteren op een veelzijdige registrerie dus. ja, Mag ik even onderbreken? Dat wordt uh, registrer... Uh... Ja, dat zegt mij helemaal niet... Ja, ik... ja, neemt u meneer professor, maar het zegt mij ook niet, hoor. Nee, niet nee, dus. nee, nee, nee, net zo als jullie weten wat Blapigmiet is. dan zei al nee. jullie dat hij toegeeft. Nee, nee, verwonderlijk is dat niet, deze termen bestaan. Labelijk niet. Oh, oh, oh. maar... Bestondig, dan <lacht> niet. Nee, ik heb ze gecreëerd om volkomen nieuwe begrippen te kunnen formuleren. Duivelknap, professor, als dat ding te miswerkt. Ja, ik zal aantonen dat dit ding wel degelijk werkt. Fijn dat ik dat mee mag maken, professor. Je mag nog meer, beste Beuk. Jij mag nog meer. Hoe bedoelt u dat? Wel, beste Beuk, ik, ik had, ik, ik weet, wij, wij hadden jou de eer toegedacht, kijk, Kijk, jij hebt me nu al jaren trouw terzijde Ik in functies als timmerman, elektricien, loodgieter en nog veel meer. Maar langzamerhand is bij mij het besef gerezen. Beuk beschikt over nog grotere capaciteit. En daarom meende ik, uh, meende wij aan jou de eer te moeten gunnen om als eerste de stap terug te maken. Mijn luis. Nee, kerel. Wij beogen niet je enig lichaamsdeel te ontnemen, het hele lichaam moet eraan geloven. Uh, zal, zal mogen profiteren van deze unieke terugzending. Als ik zeg mijn neus, dan bedoel ik eigenlijk, ik begin er niet aan terugzenden. Ik ben geen postpakketje, onbestelbare toerafzenden, ik bedank, ik doe het niet. Ja, uh, lijkt het u niet beter om bij wijze van proef enige dieren op te zenden? voordat we ertoe overgaan beukbloot te stellen aan de gevaren die hieraan toch verbonden kunnen zijn. Nee, het heeft geen zin om dieren in de verhaalhaler te plaatsen. Hoezo? Zij zijn niet in staat om weer te geven wat ze waarnemen. Oh. Bovendien heb ik al proeven met dieren genomen om te zien hoe ze lichamelijk reageren. Maar juf, het, het vervelende is dat ik nooit kans heb gezien die dieren terug te halen naar onze tijd. Al drie katten zijn op deze wijze verdwenen. Oh, en dan wil u mij aanwaren? Ja. Dat van die dieren is waarschijnlijk eenvoudig te verklaren. Waarschijnlijk. Door middel van de verhaalhaler... ...word je een aantal jaren teruggeplaatst. Je blijft op dezelfde plek. Alleen is het bijvoorbeeld... 200 jaar vroeger... En daarom is het een voordeel dat mijn laboratorium hier op de heide staat. In de loop van de tijd is de omgeving weinig veranderd. Het risico dat je bijvoorbeeld midden in een meer terechtkomt, is dus heel gering. Ja. Denkt u dat zoiets dan gevaarlijk zou zijn? Gevaarlijk? ja. Noodlattig. Doe maar ja. nog meer risico's. Ik betoog juist dat het laatste risico minimaal is omdat mijn laboratorium op de heide staat. Goed, maar u was bezig maar uit te leggen hoe die dieren konden zoeken, precies. Ik wil zeggen dat die katten de zoek raakten omdat ze zich verplaatsten als ze aankwamen in het verleden. Als je wil terugkeren naar onze tijd moet je namelijk precies. ...op de plek gaan staan waar je aankwam. Anders kan een machine je niet bereiken. Oh. Momenteel lopen dus drie katten uit onze tijd in het verleden. Je vergeet dat het verleden verleden is, Buk. Felipe. Respectievelijk in 1820, 1202 en 613. Jullie zien, ik heb drie volkomen willekeurige perioden genomen. Als ik het goed begrijp... Dan nou, kan dus, laten we zeggen, een kat die door u is teruggezet naar 1800... ...in dat jaar jonkies hebben gekregen. En die jonkies weer jonkies, enzovoort. De kat die u uiteindelijk in dat ding stopte... ...kan dan een achterkleinkind van die teruggezette kat geweest zijn. Maar dat was ze zelf. En als ze niet teruggezet was, dan was ze nooit geboren. Want dan was er overgehad moeder, die ze zelf was, dan nooit geweest. Hoe kan dat nou? Laten we nou eens, in plaats van dieren, eens mensen nemen. Mij bijvoorbeeld. Ik meen dat de professor dat ook wilde. en Als mijn grootvader nou niet zichzelf was geweest, maar ik was hem. Ik bedoel, als hij nou niet hem was, maar ik en mijn grootvader waren niet twee, maar één mens dan. Dan leefde de een te vroeg, en de ander te laat. Maar ja, wat jij allemaal raaskalt, kan eenvoudig wat nog zacht worden. Maar ja zolang er egoïsten rondlopen die niet inzien op welke vertreffelijke wijze ze zich verdienstelijk kunnen maken voor de wetenschap. Ja, u hoeft helemaal niet te proberen om, om te praten, want ik doe het toch ik niet. Ik probeer je niet om te praten. Ik neem het ook helemaal niet kwalijk als je weg te gaan. Al voelt u me wel voor je tegen. Nou, ja, als je het niet aandurft, dan ga je niet. Al volgt eruit natuurlijk wel dat ik genoodzaak bij je te ontslaan. Kom, Buk, doe het nog maar. Ben je er niet nieuwsgierig naar het verleden? Ach, ja, Ik zou wel willen weten hoe dat nou precies zit met die katten. Hier maar... nog nee, nou wel. En nu word je in de gelegenheid gesteld om als eerste dat mysterie te doorgronden. Ah, nou, denk je eens in. Nou, laat ik het dan maar doen. En bovendien lijkt het risico bij de inzien nogal gering. Volgens je eigen stelling was je in het ongunstigste geval een van je eigen voorwaarden. Ja, u hebt makkelijk praten. U zit niet in de boot. Niet boot, toch bak. Hm? Kijk, deze wandelstok neem jij mee. Hm? Als je nu daar bent, steek je de stok in de grond voordat je een voet verzet. Hm? Laat we afspreken dat je een uur rondloopt en vooral ook rondkijkt hm? in die voorbije periode. Daarna ga je weer achter de stok staan waarop ik je terughaal. Na welk jaar wil u mij sturen? Maar het is nog gebleken dat er een snelle en veilige verbinding bestaat naar het jaar 1200. En wanneer zal ik vertrekken? Nu, en ga niet morgen terug naar je gisteren als geheden naar gisteren <laughs> Als je straks terug bent, dan kun je zeggen dat je van gisteren was. <lacht> ja. Als je straks terug bent... Kom, beuk laten er nog wat in door jou zure appelheen bij. Ja, kan ik nou zo wel gaan? Moet ik mijn haar niet eerst eens laten knippen? Moet ik me niet verkleden? Dan ben je ineens ijdel. Je gaat toch niet op visite? In onzekere zin wel, maar voor zo'n uurtje hoef je niet te verkleden. Hè? Misschien zie je geen mens. Laat als het kan daar je herknippen. knippen. Groep 1200, <laughs> Rauw Riederbron. Nou, daar nou, <laughs> zaken die mensen. En helpen nu eens met dat deksel. Vraag Nou, stap erin, Puk. Zo, zit je goed? Kom, kom. Wat is nou een uur? Hier, je wandelt op. En zorg dat je over een uur weer achter die stok staat. Kijk goed uit je ogen. Wie weet wat je ziet. Ik ben helemaal in die vier. Nou, geen kinderachtigheid. Ik maak me het ook heel Amper scheiden, heel niet leiden, zeg ik maar. Nou, daar ga je, kerel. Een goede terugreis. Ja. Dat de deksel moet potdicht zetten. Ja. Ja. Dit van waar de assistent is, ja. is een historisch verband. Inderdaad, in twee opzichten, professor. Wat bedoel Nou, we maken historie door terug te gaan in de historie. Laat eerlijk blijven, door terug te laten gaan. Luister, ja. ja. professor. Beuk we eruit. Ja, laten we opschieten. Is de deksel dicht? Ja, nu op Zo, mooi. Instelling 1200. Groot hem storting 13, kleed hem normaal. Kiepast u kan volledig het Ja, ja, ja. Alles is in orde. Met een plaag. Alleen deze hendel scheidt peuk van het verleden. Ja, vooruit naar nou professor. Het lijkt me voor de zenuwen van onze helper niet verantwoord om nog langer te wachten. Ja, ja, stil maar. Nou, daar, daar, daar gaat hij al. Is het gelukt? Professor, is het gelukt? Wacht, ik zal kijken. Nee, nee, nee. stop op. Wat die trollen als zich iemand onderweg bevindt? Niemand maar... heeft het gedaan hoe zich het dier in het verleden bevond en het hele experiment mislukt. Het was afschuwelijk. Ja. Ja, ik heb dit beuken niet verteld. Ik wilde hem geen angst aanjagen. <laughs> Dat is trouwens niet nodig. Gedurende <laughs> een uur moeten we dus in onzekerheid verkeren. Een uur lang. Het langste uur van mijn leven. De tijd kroop was een, een dienstplichtige militaire oefening. Ja. Wellicht was het beter geweest als we niet hier waren blijven wachten. We hadden gewoon aan het werk moeten gaan. De tijd doden. Ja, het was beter geweest, dan had je er kans toe gezien. Ja, ik denk het niet. Hoe lang nog? Kijk je, nog ruim nog een, een minuut. Ja. Gelukkig. Vind jij het ook zo'n vreemd gevoel om je te realiseren dat wij hier rustig zitten te wachten? Nou ja, rustig. Hm? Dat werd Beuk zeven eeuwen geleden. Ik weet niet wat, beleefd. Ja, ik we het weten. Maar van heeft wel gelijk ook. Ik, ik heb een vreemd gevoel van spanning en van, van, van onmacht. Hoe lang nog? Even kijken. Nog ruim een minuut. Dat kan niet. Dat zei je daarnet ook. Ja, dat heb ik me toen vergist. Nu is het echt nog een dikke minuut. Ja, daar reken ik op. Vergis je nog niet twee oh, Zo vaak gebeurt dat niet. Bovendien is vergissen menselijk. Nee, op het moment als dit is het onmenselijk. Hier is mij. Oh, wat, wat nog, wat nog, nog. Nog veertig seconden. Moet u niet in orde maken voor de terugreis van de nee. terugreis? De instelling van de machine is ongewijzig gebleven. Ik hoef alleen maar de handel van verleden op het te zetten. Oh, bijzonder eenvoudig, niet? Maar vraag me nog niet hoeveel inspanning. Ik ben moet getroost om dit alles te creëren. Hoe, hoe, hoe lang nog? Tien Negen. Acht. Zeven. Ach, gelukkig. Eigenlijk. Vier. Drie. Twee. één. Ja. Ga je gang, professor. Voorbij. Oh, De grote proef is bijna. Schroeven, vlaagstraat. Ja, ja, ja. Ja, ja. Beuk is beduidend minder luidruchtig dan dat straks. Hè? Ja, waarschijnlijk zit hij in een hoekje van het verhaal halen te kniezen. over het feit dat hij er al terug moest keren. Nou, dat lijkt me een overdreven. Nee, veronderstelling. Wat... Vergis je niet, Beuk past zich altijd ontzettend gauw aan. Ah, ah. Nou, direct zullen we horen hoe het hem beviel. Ja, het deksel is los. Ja, nou, nee. wat maar open. Ja. Laagstraal, dat is verschrikkelijk, ja, de bak is leeg, leeg, dat is verschrikkelijk, oh een beuk, kerel, ik wou dat ik in de gelegenheid was om je dit te verwijten. Dat zou ik het niet doen. Ja, bent u er zeker van dat u de rekeningen juist zijn? Natuurlijk we... zijn de juiste enige mogelijkheid is dat ongelukkige kerel zich niet op de juiste plaats rondtoe om terug te Maar die wandelstok had dan toch terug moeten komen. Die zou toch op de juiste plaats in de grond gestoken worden, dat niet? Wat is het? Ja, hij heeft verzuimd die te plaatsen. Dan kan hij de goede plek niet weer vinden. het we op opnieuw een poging waard. Maar als het nou weer niet lukt, dan probeer we opnieuw en opnieuw. Of dacht je dat ik dit zou accepteren? Lang zijn we nu al bezig? Nou, ruim 25 minuten. Oh, wat Er bestaat er eigenlijk geen gevaar bij het openen. Nee. Alleen als de handelen om het populair te zeggen op verleden staat. Ja, u eens even opzij. Zo. Ah. Weer lees. Nee. Nee. Geen niet. Wat? Ik ben niet gij. Kijk. maar. Daar op de bodem. Hé, hey, wat fijn. Wat is dat voor een ding? Pak het dus. Zie je nu wat het is? Ja, het, het lijkt wel een pannetje. Dat is een helm, slaagstra. Een antieke helm. Ja, nou u het zegt. Maar hoe komt dat ding hierin? Maar logische verklaring is dat het zich 700 jaar geleden op de plaats bevond waar nu de verhalen nog start. Waarom zetten we daar straks dan niet in? Omdat dat de toen nog niet op deze plaats lag? Dat bewijst dan dat we voorwerpen uit voorbije tijden, ja misschien wel mensen naar onze tijd kunnen halen. Ja, We mogen wel oppassen dat er straks niet een of andere hoeslinger voor verhalen lag tussen. Die bak is groot genoeg om een Ruiterplus op haar te bevatten. Oh, Uw machine is niet alleen een verhaalhaler, maar ook een brenger. Ja, laten we door eerst die helm eens nader bekijken. Ja, goed ja. Het is een, een nieuw exemplaar. Kersvers uit het verleden. Al is hij wat gedeukt. Ja. Helaas ben ik te veel leek in de geschiedenis om te kunnen bepalen tot welke groep, bende of. Uh, ja, welk leger de drager van deze helm behoorde. Goeie helm, professor. Kijk eens hier, aan de binnenkant. Dat ding zit onder het bloed. Amper ronde bloed, ik zie het. Ik hmm, begin te vrezen dat Beuk wel op een zeer ongunstig tijdstip naar het verleden is gegaan. Huh? Waarschijnlijk heeft hij, heeft hij het bijzonder moeilijk. Als hij althans tot... nog een neufel is. U acht het dus niet uitgesloten dat Beuk reeds 700 jaar geleden is gesneuveld... in een strijd tegen... Ja, tegen wie... Doch, misschien kun je dat in mijn bibliotheek opzoeken. Hmm, het was beter geweest dat we dat hadden opgezocht voordat we Beuk wegstuurden. Ja, ja, die suggestie komt te laat. Probeer nou alsnog toch iets te vinden. Huh? Misschien valt het allemaal mee. Jan. Dan is die helm, wel, ja, verloren door een, door een voorbijganger. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. En, en die benutten het hoofddeksel dan regelmatig voor de bereiding van bessen, Oh nou ja, nee? kom, kom, kom. Gaat dat nog niet zeuren, hè? Huh? Nou, ga nog naar de bibliotheek. Dan zal ik blijven proberen om de op te pikken. Moet je wel oppassen dat hij ons niet opschept met lieden uit een andere periode. Dat lijkt me voor die lui zelf ook niet prettig. In de jaren 1200 had een schermutseling plaats tussen twee kleine benden van volkomen onbelangrijke edelen. Te weten vielen de Natte en Bartholdus de Derde, welke laatste zeer ongunstig bekend stond. Kort na het begin van de strijd schaarde zich aan de zijde van de Natte een vreemdeling. Hij was gehuld in zeer merkwaardige kleding. En vooral door zijn beangstigend optreden namen de Bartolianen naar langdurige strijd de wijk. Nou, dit is alles wat ik heb kunnen vinden. Oh, het twijfel er in ieder geval op dat Beuk waarschijnlijk nog in leven is. Hoe lang is hij nou weg? Kijk, hè. Dat is precies drie uur en veertig minuten. Ja, dan heb jij ook lang weg gehad om, om, om dat boekje op te zoeken. Nee, inderdaad, dat viel niet mee. En u bent al die tijd bezig geweest met de verhaal halen? Natuurlijk, ik ben toekwoog. En uh, hebt u geen succes gehad? Dat is een domme vraag, maar vraag. Nou goed, dat boekje dat je er weer hebt gewacht geeft me in ieder geval hoop. Laten we nou nog eens één poging wagen. Die machine is gesloten, de handel moet alleen op het eten gezet worden. ja. Laat u mij maar zoeven. U bent al zo lang bezig. Nou, dat, dat openen neemt vrij veel tijd in de slag, hoor. Ja, Hier zou u nog iets op moeten vinden. Een patentsluiting bijvoorbeeld. Nou, ja. ik vrees dat als we geen kans zien van helpen... ...in levende leven terug te laten komen in het heden... ...dit een laatste experiment wat de verhaal halen is, geweest. Ach, kom. Wat een onzin. U wilt dus uw levenswerk opofferen... Alleen omdat. door een misverstand buiten uw schuld. Beuk! Ah. Beuk! Ja, dat zei ik. Beuk. Ja, Beuk. Wat? Beuk, kerel. Zo kon vlug uit die machine. Nee, maar. Zo. Het spijt me dat ik wat te laat ben, professor, maar. Vertel eens. Waar kom jij vandaan? <coughs> uit 1200, natuurlijk. Ach. Ik werd even opgehouden omdat ik eerst de wedstrijd tussen de natisten en de barteldeurs moest bijwonen. Ja, uit het geschrift hebben we overigens opgemaakt dat jij je niet hebt bepaald tot bijwonen, hè? <hijen> Ampel was ik erop, op zijn aan het bakkeleien. Nou, dat was niet mis. Er was één van mij, met één klap van zijn goede dag, was het voor drie man en eens nacht. een beslist geen goeie. Ja, bespaar ons die ruwe details. Het was natuurlijk beslist nodig dat jij onmiddellijk daadwerkelijk deelnam aan dat plaatselijk geschil, ja, zeker. Ja. Zo was ik nog hier, of zo stond ik er tussen. En doordat er allemaal smakkers om mij stonden en paarse frokken, leek het mij maar het beste om die maar te gaan assisteren. Toen heb ik een beetje schreeuw gedaan tegen de jongens van Blauwzwart. En haar poos smeerde die hem door mijn imponerend voorkomen. Ja, volgens de chroniek was het voornamelijk je vreemde uiterlijk dat de doorslag gaf. Overigens heb je precies de goede partij gekozen. Wat dat betreft heb ik een fijne neus. Ik kon trouwens niet anders. Fijn, toen ik dan het geschil had geschild, moest ik per se mee naar het kasteel. En of ik nou al zei dat ik de professor had beloofd met een uurtje terug te lezen... ...niks mee te maken, ik moest en ik zou mee. Ik geloof trouwens dat ze me niet al te best begrepen. In het kasteel moest ik naast Philip zitten. Ik weet echt niet meer of die nou stout, schoon of groot was. Nat. Precies, nat! Lotte de Philips. En toen heb ik daar een half zwijntje van het spit gewikt. maar. En een paar rumors achterover geslagen. No, no. Ja, Ja, dat moet ik wel. Je kent die luid toch niet voor een hoofdstoot? Nee. Eerst was het een gezellige boel. Maar toen ik een half zwaar shirkje draaide en dat opstrak, toen kregen ze een tikkie de zenuwen. O, oh, ja? Ja, dit dus kwam misschien wel omdat ik heb een aansteker met butelgas. Ik zie je niet zo veel. Nee, nee. <laughs> nou, toen ik dan eindelijk opkraste... ...vonden ze het helemaal niet zo zwaar. Ze namen tenminste niet eens de moeite om een eindje weg te brengen. Ondertussen was het donker geworden. Zo echt middeleeuws donker. Dus het terugkeren had nog wel wat voeten in daar. Ja, ik weet dat je geen voeten maar een wandelstok in zou hebben. Die wandelstok heb ik niet kunnen plaatsen. Ik moest me toch wapenen? Nou, ik moet zeggen, hij ligt lekker in het handje. Maar laat ik nu eerst even mijn verhaal afmaken. Het was natuurlijk wel vervelend... Dat ik niet precies wist waar ik moest gaan staan. En toen ik die plek ongeveer te pakken had, heb ik daar maar zo'n beetje rondgelopen. Ik vermoedde wel dat u regelmatig zou proberen mij op te pikken. En inderdaad, ja hoor, na een poosje klonk dat gekke geluid weer. Huh? En toen was ik ineens weer... Dat geluid? Vertel daar nou eens iets meer van. Ja, er is niks van te vertellen. Bij mijn vertrek en bij mijn terugkomst was het er, dat geluid. Ja, maar wat? Voor geluid. Gek geluid? Is, is, is dat nog alles wat je erover over weet te zeggen? Maar ik had beter mezelf als proef kunnen gebruiken. Nou ja, tenslotte is het goed afgelopen. Ja, gelukkig wel, want ik had het er toch helemaal niks voor gevoeld... om de rest van mijn leven door te moeten brengen in dat kasteel van natte Philips. Nou ja, in ieder geval bedankt. Beuk, oh, dat eerste experiment is geslaagd. Maar ik heb nu grotere plannen met jou voor...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 Jan van Ees zijn assistent Dr. Vlaagstra en John Soer zijn bediende Buck. De regie had Esther Vries Jr.